4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Twee overvallers hebben gisteravond korte tijd een man gegijzeld... in zijn huis in Nieuw-Vennep. Eerder op de avond hadden ze een cafetaria overvallen. Ze vluchtten daarna en drongen een paar straten verder op een huis binnen. Daar waren op dat moment volgens RTV Noord-Holland... een vader en twee slapende kinderen. De daders zouden de vader een pistool op het hoofd hebben gezet. De politie trapte de deur in en schoot een van de overvallers neer. De twee zijn opgepakt. De bewoner bleef ongedeerd. De politie heeft de leeftijd van de overvallers nog niet bekendgemaakt. Maar het Haarlems Dagblad meldt op basis van getuigen dat het om jongens gaat van 15 of 16 jaar. In Londen is een van de hoofdverdachten van de moord op een militair... vorige week officieel in staat van beschuldiging gesteld. De man van 22 wordt verdacht van moord en het bezit van een vuurwapen. De verdachte werd dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen. Hij moet vandaag voorkomen bij de rechter. De andere hoofdverdachte ligt nog in het ziekenhuis.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 Het weer, het is bewolkt en het trekken regengebieden over het land... Het is ongeveer 10 graden. Ook in de ochtend buien en vrij grijs. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door. Het wordt 15 graden in het westen tot 19 in het oosten en noordoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Stemgeluid van Corinne Bailey-Ray, Britse zangeres, singer-songwriter met Trouble Sleeping. In 2016, bracht ze LP uit onder haar eigen naam en daar is de Trouble Sleeping te vinden. Corinne Bailey-Ray dus. Maar goedemorgen allemaal, welkom. Dit is de Nachthingt Anders, het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heinde en verre, van alle genres en van alle tijden. En belangrijk muziek ook die je niet bij andere radiostations en andere programma's zo gauw zelf horen... met een enkele uitzondering daar gelaten natuurlijk. Corinne bailey Ray had je dus aan het begin van dit derde uur van de nacht... klinkt anders. Dit heb je in het verleden wel regelmatig op de radio kunnen horen. Mm -hmm. Dat is dan zo'n uitzondering. Mm -hmm. De jaren tachtig en bent die vanavond nog optrad in Amstelveen? De Undertones. onder leiding van Virgo It's Going to Happen van de Undertones. Een vrolijk melodietje, als je dat zo hoort. Maar de ondertoon... Om het woord met te gebruiken in dit geval is toch aanzienlijk serieuzer... want er wordt gerefereerd aan de hongerstakingen in de Noord-Ierse gevangenissen in 1981. It's going to happen dus van de Undertones. En die hebben dit in Nederland opgenomen. Januari 1981 werd dit nummer opgenomen in de Wisseldoort Studios hier in Hilversum. En de band die geeft vanavond een optreden in P60... Een, uh, Gelegenheid in Amstelveen. Dus als je nog eens een keer oude herinneringen wil ophalen. Jaren tachtig muziek wil horen live met Virgil Sharky. Je kan terecht in Amstelveen P60. Ja, nee. Dit komt uit India. Ja, nee. Sagar sadhna, nirbhar papa ghar nisa. sa ni, ni, Dat is een van de LP's die terug te vinden is in de lijst de World Music Charts Europe. En Beyond the Recordsfeer wordt volgespeeld door let op... Debashis Battagaria. Heb je die naam onthouden? Nou, dat is niet zo'n probleem, want in de loop van de dag dan kan je in ieder geval de lijst van de muziek die we gedraaid hebben in de Nachtwinkt Anders terugvinden op de website van de Nachtwinkt Anders. Maar dan moet je nog even wachten, eerst de uitzending afmaken. Je hoort in ieder geval die basis bata met het nummer Razam Samba. Muziek dus uit India. Dit is de Nacht Anders. En zoals je gewend bent in dit derde uur... hoor je tussen half vijf en vijf het leukste uit Spekers met Koppen... van de afgelopen weken met daar in de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. Er is ook het cabaret gedeelte met Dolph Janssen. En Wende Sneders, die trad ook afgelopen week op in Spekers met Koppen. Dit komt uit België. Arsenal... De Nacht Klinkt Anders met Roel Koeners. I was a stand Soul and her scum rolling, Lord, oh, carry my mother away. Will us. ZELL Sister! ...van June Carter. Daarvoor trouwens, sorry, uit België, Arsenal met het nummer Melvin. Om even stil te blijven staan bij June Carter, ooit echt genoot van Johnny Cash. Van haar komt een film, die gaat althans gemaakt worden... ...met in de hoofdrol als June Carter Cash... Niemand minder dan zangeres Jewel. Het is geen bioscoopfilm, het gaat een uh, film worden... die op de tv vertoond zal worden door uh, de Amerikaanse maatschappij Lifetime TV. Titel van de film Ring of Fire. En dan doet zich al meteen de vraag op van... ja, maar er was er ooit al een uh, film over het leven van Johnny Cash... onder de titel Walk the Line met Reese Witherspoon als June Carter... Deze film heeft toch een iets andere benadering. Ging walk the line uit vanuit het gezichtsveld van Johnny Cash. Ring of Fire met Jewel in de hoofdrol gaat uit vanuit het gezichtspunt van June Carter zelf. Je, hoort June Carter, je hoorde June Carter net met een uh, nummer van er weer een uh, hele tijd geleden. Ik schat dat het de jaren zeventig is geweest. De exacte opnamedatum heb ik... Uh, na een half uur zwoegen op internet niet kunnen achterhalen. Maar je hoorde June Carter met het nummer... Will the circle be broken? Weet je dat ook voorkomt in een wat hoger tempo... in de Vlaamse film The Broken Circle Breakdown... het kastsucces van vorig jaar. June Carter dus, ooit de levensgezel van Johnny Cash. Wanneer is dan die andere levensgezel... The, uh, from Duke Carter. the man in black. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies.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 And he heard their mournful cry. If the eye Their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet Cause they've got to ride forever on that range up in the sky All the horses and fire As they ride on, hear their cry Riders sloped on by him He heard one call his name If you want to save your soul From hell riding on our range Then cowboy change your ways If they are with us you will ride Trying to catch the devil's herd Across these endless skies yippee -eyed. in de Sky Johnny Cash dus. En zo dadelijk de column van Martijn Koning als aftrap... van het leukst uit van afgelopen week. Je hoort Wenders sneders optreden... en je hoort ook de column van Wim Daniels en het cabaret van Dolph Jansen. En voordat Martijn Koning langskomt, eerst een ouwe uit de jaren zeventig... Neil Diamond, die het gaat zingen, Skybirds... The winds, lazy tide, sweetly how it sings. Rally each heart at the sight of your. Rally each to the side of your Vandaag uh, wil ik het graag met u hebben over uh, drones, die vliegende camera's die nu as we speak uh, boven ons vliegen. Een tijdje geleden moest ik optreden in een heel klein theatertje ergens in Friesland. En tien minuten voor ik op moest, moest ik opeens heel nodig naar de wc. Uh, nummer twee. En in dat hele kleine theatertje zijn maar twee wc's. Pal bij de ingang en garderobe. Hele kleine wc's. Als je naar binnen loopt, stoot je meteen je knie tegen de pot. Eentje voor de mannen en eentje voor de vrouwen. En de mannen wc was bezet. Dus ik moest naar de vrouwen. En dat vind ik niet heel erg. Om heel eerlijk te zijn. Uh, het liefst bestel ik een nummer twee lekker thuis in mijn eigen huis. Maar als het dan toch ergens anders moet. Dan toch liever op een uh, vrouwenwc. En ik weet niet precies waarom. Ik, weet, ik vind vrouwen zijn toch schoner en zo. En ik wil toch liever op een bril waar vrouwen op hebben gezeten. Vrouwen verzorgen zich beter. Ik zit toch prettiger. Maar goed. Ik zit op die wc. Brok op de enkels. Met mijn knieën tegen de deur. Te werken. Je kent het wel. Het moet eruit, maar het weigert aan alle kanten mee te werken. Ik zit daar te drukken en te puffen. Rode kop van het persen, paar zweetdruppeltjes op het voorhoofd... klein kloppend adertje, met mijn ene hand de wasbank krampachtig vastkwampend... en met de wijsvinger van mijn andere hand in mijn neusje te pulken. Een mens op zijn teerst, zal ik maar zeggen. Nog één kleine uiterste krachtsinspanning, nog één laatste wee... en het lukte. Er kwam beweging in. En nu doordrukken. En precies halverwege de bevalling... Zwaait de deur open en voor mij staat een vrouw. In shock, met open mond en grote ogen, keek de vrouw mij verstijfd aan. En ik keek haar nog verstijfder terug. Voor mijn gevoel duurde het minuten en voor haar gevoel misschien uren, maar het duurde lang. En een zweetdruppel gleef van mijn gezicht over mijn wijsvinger, die nog steeds bijna een L diep in mijn neus geboord zat. Doodse stilte. Je kon een speld horen vallen en met een luide plons viel die ook. De, de vrouw sloeg de deur dicht en ik voelde me nog nooit zo in mijn privacy aangetast. Ons luchtruim vult zich met drones. Onbemande vliegtuigjes met camera's. We kennen inmiddels hun dodelijke broertjes die in oorlogsgebieden bombarderen. Maar de bedrijven die de militaire drones maken storten zich nu ook op de surveillancemarkt. En met succes. Defensie beschikt al over 75 drones die over ons landje vliegen voor verschillende doeleinden. Maar ook de politie begint steeds meer gebruik te maken van drones. Er komt zelfs een aparte drone De UAS. UAS staat voor Unmanned Aerial Services. Yeah, I know, ik spreek perfect Engels. Daar zou onze minister of money, Jeroen Dijsselflower, nog een little point aan kunnen zakken. Maar goed, een speciale drone-eenheid, drone-dienders, Playstation-politie. En vanaf de plek waar ze worden opgelaten, kunnen ze maximaal een uur in de lucht blijven hangen. Ze kunnen een uur in de lucht blijven hangen. En dat lijkt niet lang, maar dat is maar liefst 600 keer langer dan een agent. Ze kunnen een uur in de lucht blijven hangen. Eigenlijk ook weer niet heel speciaal. Neem mijn vader bijvoorbeeld, als die vroeger op vakantie s'nachts een scheet liet in de caravan, dan konden wij ook een dik uur in de lucht blijven hangen. Maar... Kijk, ik snap het nut van drones voor defensie en justitie wel. Maar er zijn in Nederland inmiddels ook al meer dan 100 particuliere bedrijven actief... in de drone-industrie die beeldrapportages maken van gebieden en evenementen. En noem het maar op. En vanaf 1 juni mag iedereen in de lucht foto's maken. Binnenkort is alles en iedereen... Je altijd wel ergens aan het bespieden. Je denkt dat je alleen stiekem in het bos aan het poepen bent. Maar je hebt niet door dat staatsbosbeheer op dat moment, precies rond die plek, het paargedrag van ongestelde damherten aan het filmen is. En de techniek zal beter en beter worden. En de drones zullen goedkoper en goedkoper worden. Tot iedereen een drone heeft. En weet je, je kunt bij de overburen even naar binnen gluren. Je kan je vrouw stiekem volgen. En het is ook handig voor criminelen. Kijken of mensen thuis zijn. Of bij een overval kunnen zien waar de politie vandaan komt. Reclamebedrijven die straks precies weten waar ik loop. Waar ze het beste reclame kunnen plaatsen voor producten die ik interessant vind. En ze weten al veel over mij. Ze weten wat ik google, ze weten wie ik bel en ze weten binnenkort waar ik pin, wat ik pin. En dan weten ze echt alles wat ik koop. En dan, dan moet je er niet aan denken. Ja, ja, ik draag graag rode meisjesonderbroeken. Nou en? Dat hoeft niet iedereen te weten. En ja, dan kijk ik zo half achterover ondeugd in de spiegel. En ja, dan sla ik mezelf op mijn billetjes terwijl ik roep stoute Martijn. Maar er zijn dingen die ik graag voor mezelf wil houden. Mijn probleem is met drones dat iedere Jan Lul straks zo'n ding heeft. En er zullen steeds meer drones bijkomen. Iedereen koopt er eentje. Ze zullen als zoete drones over, zo over de toonbank vliegen. Zelfs kun je zelfs je eigen drone uitprinten. Die drie drones. Iedereen moet een drone. Ik heb nog geen drone. Wat heb jij nog geen drone? Wat kost die drone? Oh, heb je die nieuwe drone van de buur al gezien? Papa, ik wil voor Sinterklaas een verzorgd drone. Drone, drones, drones. Steeds meer en steeds meer. Zwermen drones. Die als we in de lucht. Van grote, van links naar rechts, golvende camera's vormen. Drones, drones. Overal tot de hemel. Zwart ziet van de drones. Drones! <laughs> Geruisloos duinen het boven onze hoofden. Sammy, kijk omhoog Wat want daarbuiten vliegen allemaal drones. Drones falling down the rooftops. De verdere afbraak van onze privacy zal met de opkomst van de drones een gigantische vlucht nemen. En ik hou me heus wel aan de regels, maar ik wil ook af en toe een keertje ongestoord in het bos kunnen schijten.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 Is gedoe. Er is gedoe met olijfolie in Europa. Vorige week maakte de Europese Commissie bekend dat restaurants alleen nog maar olijfolie uit gesloten, verzegelde fles mogen aanbieden. Een open flesje of kannetje olijfolie op tafel zou in de horeca niet meer mogen, omdat de consument, volgens Commissie, dan niet meer kan achterhalen wat er voor olijfolie in het kannetje zit. Ik praat over deze gang van zaken met Luigi Mortadelle. Hij is van de Europese Commissie. Alleen, uh, meneer Mortadelle spreekt geen Nederlands en ook geen Engels. Maar zijn uh, uh, vaste tolken zijn hier, dus dat komt goed. Ik stel de vraag, meneer Mortadelle, olijfolie in een gesloten fles. Waarom koos u voor deze maatregel? Uh, Mr. Mortadella, why did you choose to take this measure? Perché uh, scelto di questa misura. Per noi è molto importante che l'olio d'oliva è l'olio d'oliva. Se l'olio d'oliva è l'olio d'oliva, che cosa possiamo fidarci? For us, it's very important that olive oil is olive oil. If olive oil is no olive oil, what can we trust? Yeah. Okay. Het is voor ons heel belangrijk ja. dat olijfolie ook echt olijfolie is. Als olijfolie geen olijfolie is, wat kunnen we dan nog wel vertrouwen? Juist, had ik begrepen. Um, maar dit gaat niet echt snel op deze manier, uh, heb ik het idee. Right, oké. Okay. This way, it will take quite a long time. Giusto. Uh, yeah. uh, questo non è particolarmente veloce uh, uh, in questo modo. Eh, e que che noi lo no che è super fantastico. Eh? No, wait. Uh, no, aspettare. Um, don't you think we find that super annoying as well? Denkt u dat wij dat ook niet knetter irritant vinden? Ja, uh, ongetwijfeld. Uh, even niet vertalen naar het Engels. We hebben we gewoon even geen tijd voor u. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, maar, maar sorry. Oké, oké, oké, oké, oké. YouTube, should not translate either. It uh, takes too much time. Uh, oké, okay, no problem. Okay, I will not translate. Fijn. Ik heb al Wat zegt hij? <laughs> what does he say? Uh, he said. Uh, what did he say? Uh, hij zegt, wat zegt hij? Oké. Okay, um, we praten even alleen in het Nederlands verder met u. Nee, geen probleem. Zo gaat het meestal. Hoe bedoelt u? Nou, dat de tolken zaken onderling oplossen. Dat is veel efficiënter. De meeste Europese wetgeving is door de tolken gemaakt. Che cosa dice. Ja, ja. En die maatregel dat olijfolie in gesloten verpakking op tafel mag staan, wie heeft dat bedacht? Nee, dat hebben de Italianen bedacht. Che cosa dice. Maar de afgelopen weken is de maatregel weer teruggedraaid. Ja, dat heb ik bedacht. Maar dat weet hij natuurlijk nog niet. Belachelijke maatregel. Che cosa dice. Volgens mij vraagt hij weer wat zeg je? Ja, dat weet ik. Uh, uh, L'Italia è un grande peso. Sono stato Roma e molte forte. Ah, grazie, grazie, grazie. Thank you, thank you. Wat zei hij nou? Ik zei dat Italië een prachtig land is en dat ik al heel vaak in Rome ben geweest. <siging> U spreekt Italiaans? Ja, in principe wel. Maar er is altijd een talk bij, dus daar zijn we niet nodig. Uh... In linea di principio, sì, ma se sempre un interprete così no hey. a davvero necessario. Wat zei hij? Hij zei in principe wel, maar er is altijd een talk bij, dus dat zijn we niet nodig. <lacht> nou, dat was niet echt heel verhelderend, maar ik wil u alle hartelijk danken voor uw komst naar de voorin. Que cosa dice? Ciao. Ah. Ciao. ...kreeg ik van Marinus van der Broek, oud-docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... ...zijn nieuwste boek cadeau. Boeren, burgers en buitenlui. In dat boek staan uitdrukkingen over plaatsen in Nederland en dan vooral over de inwoners ervan. Over mensen uit Helmond staat er de volgende uitdrukking in. Zelfs de beste Helmonder heeft nog wel eens een paard gestolen. Vandaag staat in het Algemeen Dagblad de Misdaadmeter 2013... Amsterdam staat op 1, Rotterdam op 2, Eindhoven op 3 en Helmond op plaats 21 tussen Culemborg en Hilversum. Dat is niet goed, plaats 21. En als stadsdichter van Helmond voel ik me wel een beetje verantwoordelijk. Mijn poëzie heeft nog niet echt geholpen, zo lijkt het. Sommige mensen denken dat Helmond zijn slechte naam gekregen heeft door die naam Helmond en dan vooral natuurlijk door Hel. Dat zou duistere figuren aantrekken. Ik heb zelfs gehoord dat de nieuwe pauze een bezoek aan Helmond overweegt omdat hij denkt dat er een duivel uitgedreven moet worden. Maar nu heb ik deze week ontdekt dat de naam Helmond de hele wereld betekent. Hel is van hele en mond van het Franse monde, de hele wereld dus. En die betekenis klopt inmiddels heel goed. Ik heb berekend dat er uit 165 landen mensen in Helmond wonen. En dat is veel, want er zijn op de hele wereld maar 194 landen... ...Vaticaanstad meegeteld, al woont er uit Vaticaanstad dan, dan weer niemand in Helmond. Of dat positief of negatief is voor de misdaadcijfers, weet ik niet. Er wonen elf mensen uit Guinea in Helmond. Dat is verbijsterend, want je kunt je toch moeilijk voorstellen... ...dat ze in Guinea hun leven lang al van droomden ooit naar Helmond te kunnen gaan. Ik bedoel dan niet naar Helmond of all places, want ondanks die 21ste plaats op de misdaadmeter is Helmond een geweldige stad. Maar toch, er zal toch ook geen Helmonder zijn die er nu van droomt ooit in Kankan te gaan wonen. Dat net als Helmond in het zuidoosten ligt, in het geval van Kankan dan in het zuidoosten van Guinea. En wat te denken van 538 mensen uit Duitsland die nu in Helmond wonen. 538. Ik hoor het een tante Heidi uit Heidelberg al zeggen tegen de buurvrouw... die vraagt waar Oscarje is gebleven. Ze heeft hem zo lang al niet meer gezien. Der Oscar der woont jetzt in Helmond, dus Heidi. Waarop de buurvrouw vraagt, in Helmond, wo liegt denn das? Waarop Heidi zegt, in Holland, als ist ein zeer schöner Ortig. Waar mal da, sie hebben daar viele pferde. Het buitenlandse land dat de meeste mensen in Helmond heeft afgeleverd is Marokko. 1691 in totaal. Hun komst werd nog ooit vrolijk aangekondigd met een liedje over een tante uit Marokko die zou komen. En die ook echt kwam. En niet alleen, zoals gezegd, 1691 in totaal. Ik weet niet of er een verband is met de 21ste plaats van Helmond op de misdaadmeter. Ik heb in ieder geval nog nooit een Marokkaan op een paard door de straten van Helmond zien rijden. Wat dat betreft zijn ze zeker niet verdacht. Er woont zelfs iemand uit Mauritius in Helmond, Eén persoon. Zijn of haar eventuele aandeel in de misdaadcijfers van Helmond is hoe dan ook verwaarloosbaar. En ook al was het anders, het zou in het niet vallen bij de misdaad die Nederlanders ooit in Mauritius te hebben gepleegd. Het uitroeien van de dappere dodo. Maar daarbij, en dat weet ik heel zeker, is geen Helmonder betrokken geweest. Je kunt van Helmonders veel zeggen, maar ze doden geen dappere dodo's. Zo onpoëtisch zijn Helmonders nooit geweest en daar hebben ze ook nooit een stadsdichter voor nodig gehad. Maar ik ga nu hoe dan ook toch nog meer mijn best doen als stadstichter van Helmond. Helmond moet op de misdaadmeter uit de top 50. De hele wereld moet trouwens uit de misdaad. En daarbij zou Helmond het lichtende voorbeeld kunnen worden. Helmond. De hele wereld. toelemonden. 1975. Nou, dik vijf jaar maakten ze weer samen een plaats. Simon en Garfunkel. Het werd My Little Town. Voor My Little Town van Simon en Garfunkel hoorde je hier in de nacht niet anders. Het leukste uit Spijkers met Koppen, de kolom van Mim Daniels. En dat werd vooraf door Wende Snijders... die het liedje The Garden zong in Spijkers met Koppen. Het cabaret was er met Dolph Fjansi. Hier worden tussendoor ook nog Ramse Shafi met Sammy. En we begonnen deze aflevering van het leukste uit Spijkers met Koppen... met de kolom van Martijn Koning. Ja. Dit is een van de set-along songs... te vinden op het meest recente album van Anouk.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 Face pretending as always, and these are the bright days. on the speedway No joy or delight Just put me to bed So I can shut my eyes tight hele mooie LP geworden... met mooie liedjes erop. En dit is er een van... Pretending as always... Anouk, die dat zong... Sing, song, alert, song... songs. En dat album... dat kan je volgende week winnen, dat jongste album... van Anouk. Want ik heb een extra exemplaar weten te bemachtigen... om daarmee gezellig te gaan kwissen Volgende week dus. En ook volgende week aandacht voor de Rolling Stones. Omdat het... Uh, Volgende week, vrijdag, precies 50 jaar geleden... is dat de allereerste Rolling Stones single Come On uitkwam. Nog eentje, tot aan het nieuws. Met Renate Evers van een Engelse artiest... die luistert naar de naam Sweet Babu En Sweet Babou met If I Die... Would You Remember That I Loved You?